5 uur, het NOS-journaal, Freddy van Tijn. Situatie hoogwater in het noorden, stabiel. België heeft begroting niet op orde. En hypotheek steeds moeilijker te verkrijgen met studieschuld. Een F-16 van de luchtmacht heeft boven de provincie Groningen een vlucht uitgevoerd. Het toestel had infraroodcamera's aan boord en was door de veiligheidsregio Groningen gevraagd om het hoge water rond het Eemskanaal en het windschoter diep in kaart te brengen. Op de opnames moet te zien zijn of de bodem is verzadigd door het hoge water en of de dijken het gaan houden. Het waterschap is de beelden nu aan het onderzoeken. Vanochtend werden zo'n 800 mensen uit dorpen langs het Eemskanaal geëvacueerd. Bij LTO Noord hebben zich al meer dan 100 veehouders gemeld... die collega's in het noorden willen helpen. Ze bieden stalruimte aan aan veehouders... die hun boerderij moesten ontruimen vanwege de dreiging van een dijkdoorbraak. Bij de tolbert terpetten in Groningen lijkt de dijken te houden. Het waterpeil is er langzaam aan het zakken. Het waterschap verwacht daarom niet dat de situatie bij Tolbert nog kritiek zal worden.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 De Geuze Penning 2012 is toegekend aan de Russische mensenrechtenactivist Grigory Shvedov. Hij zet zich al jaren in voor een betere naleving van de mensenrechten in Rusland en andere landen van de voormalige Sovjet-Unie. En voor een onafhankelijke berichtgeving uit die landen. De Geuze Penning bestaat al sinds 1987 en is een eerbetoon aan mensen of organisaties die zich verzetten tegen vormen van dictatuur. De onderscheiding is eerder toegekend aan onder andere Václav Havel, Ingrid Betancourt en Human Rights Watch. In Peru is het proces tegen Joran van der Sloot begonnen. Hij wordt verdacht van de moord op de Peruaanse Stefanie Flores. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en een schadevergoeding van 50.000 euro. Volgens het OM heeft van der sloot Stefanie Flores met voorbedachte raden omgebracht. Hij zou uit zijn geweest op haar geld. Zijn advocaat bestrijdt dat. Hij zegt dat Joran de studenten in een vlaag van woede heeft gewurgd. En daarom is het geen moord, maar doodslag.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 Na 60 jaar afwezigheid is de otter weer opgedoken in Twente. In de benedenreggen zijn sporen en uitwerpselen van een mannetjesotter gevonden. Volgens ecologen van Landschap Overijssel is de otter bezig zijn territorium af te bakenen. En dat duidt erop dat hij zich in het gebied wil vestigen. De deskundigen wijzen erop dat de waterkwaliteit van de benedenreggen goed is en dat er voldoende voedsel is. De laatste otter in Twente was in 1952 waargenomen in de buurt van Haaksbergen. Op het Europees kampioenschap Allround Schaatsen heeft Irene Wust op de 500 meter de na beste tijd gereden. Ze was iets langzamer dan de Tsjechische Carolina Erwanova, die als enige onder de 40 seconden bleef. Van de favorieten eindigde Claudia Pechstein als vijfde en Martina Sablikova als veertiende. Straks is op de buitenbaan in Boedapest nog de 3000 meter voor vrouwen. Morgen begint het EK van de mannen. Het weer. Vannacht valt op verschillende plaatsen regen. Morgen wordt een onstuimige dag met regelmatig buien. Maar in de middag breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of acht. ANW-verkeersinformatie. Ah, er is geen sprake van een normale avondspits. staan maar een paar files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag loopt het natuurlijk wel vast. Daar staat bij Hoogmade 5 kilometer. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd. Iets voorbij knopend Zaandam. File vanaf Oostzaan 5 kilometer. De linkerrijstroop is dicht. De A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 4 kilometer. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarn en Veenendaal West 6 kilometer. Stond daar een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij.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 Een hele goede middag. Bij het EK Allround Schaatsen is de tweede afstand de drie kilometer in volle gang. En natuurlijk houden we de vinger aan de pols bij het hoge water in Groningen en Friesland. Twee meisjes overleden vannacht aan koolmonoxide. Hoeveel slachtoffers vallen er eigenlijk jaarlijks door deze sluipmoordenaar? Brandweer Nederland geeft straks het antwoord. Eerst in Budapest, zoals gezegd, de 3000 meter bij de EK Allround voor vrouwen. Sebastian Timmerman en Emma Wemmers. We hebben, ja, Erben is, uh, is weer oh, terug. Die heeft terug. een toilet gevonden. Want, uh, er is één toilet voor ongeveer 500 man. Dus als je naar het toilet moet hier in Boedapest. Dan ben je, wel eventjes, uh, ben je wel even onderweg. Maar Erben is weer terug. Terwijl ik heb gekeken naar de eerste twee ritten van de drie kilometer. Nou, daar worden we niet vrolijk van. Nele Armee uit België. Die dame uit het inlinesketen. 431-99. Marie Hammer. 436-37. Nou, laat ik dan Sarah Bak ook maar gelijk noemen. 445-07. Erben, dit zijn tijd uit de prehistorie. Ja, 445 dan heb je hier toch ook helemaal niks te zoeken. Dat is echt heel erg. Goed, het is het, uh, ook het gevolg natuurlijk van het rijden op buitenijs. Ja. en met deze omstandigheden. Want de wind lijkt me zelfs nog weer iets aangetrokken. De vlaggen aan het einde zeg maar, van de baan staan helemaal strak. Wind wel ongewijzigd qua richting. Op het uh, rechterstuk naar de finish toe hebben ze de wind mee. En op de kruising hebben ze de wind vol tegen. Het gevaarlijkste is dan de bochtenkruising op. Daar gingen bij de training ook een paar mensen onderuit vanmorgen. Een noor Volgens mij is het Frederiksen en Diana Valkenburg gelukkig zonder gevolgen. Hopelijk blijft ook iedereen onderweg op de drie kilometer waar we dus bezig zijn. Inmiddels aan rit nummer drie, Michailova en Toots. Kijken hoe lang zij erover gaan doen. Het is acht minuten over vijf. Het geëvacueerde gebied in de gemeente Ten Boer is hermetisch afgesloten voor buitenstaanders. Alleen onder begeleiding van politiemensen konden journalisten vanmiddag een kijkje nemen in het bijna verlaten dorp Woltersum. Het gebeurde met een leger voertuig. En verslaggever Karin Albert die reed mee. En terwijl wij richting water rijden, worden we gepasseerd door een vrachtwagen vol met schapen. De evacuatie van dieren is dus nog volop gaande. En boven ons hoofd cirkelt een helikopter die het gebied in oogschouw neemt. We houden we even halt, want we zijn nu bij een boerenbedrijf... en zien daar een groot veewagen op het erf staan. En daar worden de dieren weggehaald. Geëvacueerd. Dat is een wat surrealistisch tochtje. Zo door een dorp wat bijna verlaten is, Sylvia Sanders, politiewoordvoerder. Maar is nu iedereen ook weg? Het grootste gedeelte van de mensen is inderdaad vertrokken. Er is een aantal mensen dat ervoor heeft gekozen om te blijven, maar dat is een beperkt aantal. Enige idee hoeveel? Uh, in totaal in de orde van grootte van 50, exact weet ik het niet. Maar uh, wel in die orde van grootte. en een aantal boeren wat er eerst voor heeft gekozen om te blijven, wordt nu toch, uh, gaat nu toch ook het gebied uit, inclusief dieren. Nu kijk ik achter u, en daar zie ik heel wat mensen nog bezig, met de dijk. Wat gebeurt daar? Dit is een zwakke plek in de dijk en daar is folie geplaatst en zijn zandzakken geplaatst. En dat is bedoeld om de dijk te verstevigen, te verstevigen om een doorbraak te voorkomen. Nou, dat lijkt nu ook redelijk goed te gaan. Er zijpelt wel langzaam water onder de dijk door, omdat het er niet meer doorheen kan. Maar dat is vooralsnog niet verontrustend. En nu staan we hier op de dijk, links van ons het Eemskanaal, rechts van ons dorp. En dan zie je inderdaad dat het dorp lager ligt dan het kanaal. Dus als het water loskomt, hoe hoog zou het hier dan komen staan? Enig idee? Uh, tussen de anderhalf en de twee meter. Want het hoogteverschil is ongeveer twee meter. En uh, uh, als hij echt doorbreekt, gaat het ook met een uh, enorme snelheid. En dat is ook de reden waarom we voor uh, evacuatie kiezen in dit gebied. Ja, een mooie stilte altijd eventjes. <laughs> Sylvia Sonders, komt ze meer tot terecht. De, de laatste spreekster was dat, politiewoordvoerder. Overigens, dadelijk om kwart over vijf is ongeveer de planning... maar het loopt waarschijnlijk een beetje uit. Gaat burgemeester Rewinkel van Groningen een persconferentie geven... zijn we natuurlijk ook bij. Koolmonoxidegas kostte vanochtend het leven van twee jonge meisjes in huizen. Een derde meisje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Waardoor het gas vrijkwam is nog onbekend. Esther Liebe van de Brandweerzorg eh, bij Brandweer Nederland. Mevrouw Liebe, hoeveel mensen overlijden er jaarlijks door eh, koolmonoxidevergiftiging? Uh, helaas komt het uh, vaker voor dan uh, de meeste mensen denken. We hebben 10 tot 20 slachtoffers per jaar. Die komen te overlijden als gevolg van koolmonoxide. Men, het aantal mensen wat uh, in het ziekenhuis terechtkomt uh, is vele malen groter nog. Kunt u aangeven wat de tendens is? Wordt het minder of, of blijft het gelijk? Nee, het gekke is dat dat uh, redelijk stabiel over de jaren heen is. Um, echt gemiddeld 10 tot 20 uh, per jaar. Uh, dat was zo en dat blijft ook zo. Hm. En wat is nou het, het gevaarlijke? Want ik denk altijd, het komt bijna niet meer voor omdat we geen gijzers hebben. Ja, maar um, we hebben ook gewoon cv-installaties. Uh, en die, die branden ook. En er zijn natuurlijk kanaalafvoersystemen uh, die kunnen lek zijn... Um, dus het is niet alleen het verbrandingstoestel zelf. maar het is ook natuurlijk uh, de afvoer en de aanvoer. van uh, verse zuurstof. en de afvoer van uh, onverbrande gassen. Ja. Dus um, ja, het kan. Het, uh, de gijzer komt heel veel voor. Dat was vroeger met name. Hè? Dus. Uh, ja, uh, gijzers open, gijzers en dan uh, uh, weinig ventilatie in woningen. Ja, en dan, uh, dan kwam dat vaak voor. Maar tegenwoordig isoleren we heel erg goed, ook weinig ventilatie. En als er dan wat aan de hand is met het uh, toestel, de gijzer of de cv of de afvoeren daarvan... dan kan dat gewoon dezelfde gevolgen hebben als de oude gijzers van vroeger. En houtkachels? Houtkachels ook, ja. Het is zo dat koolmonoxide komt vrij bij onvolledige verbranding... Van gas of houtproducten of andere producten. Dus het kan ook heel goed met, uh, met houtkachels. En het hele vervelende van koolmonoxide is, is... dat je het in de eerste instantie niet goed in de gaten hebt. Want de eerste tekens... Um, van ellende zijn gewoon lichte hoofdpijn. En het lijkt soms een beetje of je grieperig wordt. Je krijgt wat hoofdpijn, je wordt duizelig, je hebt een gevoel van zwakte, je wordt wat misselijk. En dat lijkt dus, uh, dat lijkt gewoon ook op andere dingen die veel vaker voorkomen. Ja. En het hele vervelende van koolmonoxide is, is dat er maar zo weinig van nodig is om um, ja, daar slachtoffer van te worden. Ja, is het op een of andere manier wel dan uh, te signaleren, zoals je ook rookmelders hebt, om brand te signaleren? Ja, koolmonoxidemelders zijn tegenwoordig uh, in alle bouwmarkten te koop. Uh, het is zelfs soms zo dat je geïntegreerde uh, koolmonoxidemeters en rookmelders in één kunt kopen, maar ook uh, los en apart uh, van elkaar. Um, en die werken eigenlijk goed. Het vervelende is wel dat ze niet heel erg goedkoop zijn, die uh, koolmonoxidemeters. En dat dat soms wel een belemmering blijkt voor mensen om zo'n ding aan te spassen. Want hoe duur zijn ze? Ja, dat ligt zo'n beetje tussen de 30 en de 60 euro voor een koolmonoxidemeter. En dat is niet echt goedkoop. Nee. Maar wel, u, u adviseert het wel? Dat is eigenlijk een Ja, de conclusie. Ik, adviseer dat, uh, ik adviseer dat zeker. Ook als je in een nieuwe huis woont en je denkt van alles is goed voor elkaar. En dat, uh, dat klopt allemaal wel. Juist omdat het onzichtbaar is, je ruikt het niet, je merkt het niet. Je hebt het te laat door en het komt heel snel. Uh, je kan heel snel slachtoffer worden in een hele korte tijd. Dus ik adviseer zeker wel uh, melders. Ja. En hoe tegenstrijdig het misschien ook is... af en toe even het raam open, ook al staat de kachel aan. Lucht is altijd goed... Um... Nieuwe woningen zijn vaak wel voorzien van goede ventilatiesystemen. Maar er is natuurlijk ook wel woningbouw waarbij de mensen zelf alle gaatjes en keertjes potdicht pot stoppen. En ja, als er te weinig uh, beluchting is in ruimtes, dan uh, gaat het extra hard met de koolmonoxide als dat vrijkomt. Dank u wel, mevrouw Lieben, voor het gesprek. Ja, oké. Okay. Hoe is het met de dijken in Groningen? Peter Reewinkel, de burgemeester van de stad Groningen... en voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen... die zo dadelijk een persconferentie geeft, zal het antwoord geven. En de verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. Er is geen sprake van een avondspits, maar spits of geen spits... file bij Hoogmade staat er wel op de A4 vanuit Amsterdam. 5 kilometer vanaf roelof -Arensveen. Er is bovendien een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En ten noorden van Amsterdam op de A8. Amsterdam richting Zaandijk. aanrijding bij Zaandijk, 5 kilometer file. Bidder achter meteen. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten en Robert Meder. ontwikkelingen in Burma gaan snel. Sinds er in maart een nieuwe regering is, is het land een stuk opener aan het worden. De belangrijkste ontwikkeling is misschien wel dat oppositieleidster Aung San Suu Kyi... in het openbaar toespraken kan houden en ook in gesprek is met de regering. Bovendien gaat haar partij, de NLD, meedoen aan tussentijdse verkiezingen. En vandaag werd ook nog bekend dat de Europese Unie een kantoor wil openen in Rangoon. En in Rangoon is journaliste Minka Nijhuis. Minka... Kunnen we daar eigenlijk uit opmaken dat de Europese Unie vertrouwen heeft in die hervormingen? Ja, dat is zeker een indicatie dat de Europese Unie de boodschap wil afgeven dat het in Burma de goede kant op gaat. Tegelijkertijd is ook wel duidelijk dat er nog bedenkingen zijn. Want er zijn bijvoorbeeld nog altijd economische sancties van kracht tegen Burma. En het is ook niet de bedoeling dat die dan al worden opgeheven. Dus het is aan de ene kant een positief signaal en tegelijkertijd ook een signaal dat er meer moet gebeuren wat betreft de vrijlating van alle politieke gevangenen, een einde aan de oorlog uh, met de etnische minderheden en er moeten vrije en eerlijke verkiezingen komen. Dat is uh, in de gesprekken van de afgelopen dagen met onder andere Sochi en de Britse minister van Buitenlandse Zaken ook nog weer opnieuw benadrukt. Ja, het is een stapje, want uh, het land is nog lang geen democratie. Nee, dat blijkt ook wel uit de woorden van Suji Die zegt dat ze voorzichtig optimistisch is. En ze zei dat ze vertrouwen heeft in de nieuwe president... die uh, uh, sinds eind maart, begin april de septus waait over het land. Maar ze waarschuwde tegelijkertijd ook um, dat het niet een proces is... dat zonder meer onomkombaar is. En dat er volgens haar nog wel degelijk een uh, conflict speelt tussen... Mensen die hervormingsgezind zijn, onder wie de nieuwe president... en de meer conservatieve krachten binnen het leger. Maar het feit dat het EU een kantoor opent daar wil natuurlijk wel zeggen... is mijn conclusie dan dat zij het vertrouwen delen? Dat het de goede kant op gaat? Ja, dat hebben ze vandaag ook samen uitgesproken. De Britse minister van Duitse Zaken en Aung San Suu Kyi. Maar zij is heel erg bereid om dit proces een kans te geven. Dat blijkt ook wel uit het feit dat... ...haar partij zich heeft laten registreren voor de tussentijdse verkiezingen... ...en dat zij ze zelf van plan is om ook deel te gaan nemen aan die verkiezingen. Dat is nog niet officieel gemaakt, maar haar deelname wordt wel verwacht. Maar tegelijkertijd zijn er gewoon ook nog wel obstakels en die zijn merkbaar. Bijvoorbeeld op 4 januari, dat is de dag van de onafhankelijkheid, dat wordt altijd groot gevierd, ook door de partij van Aung San Suu Kyi. Was toch echt de verwachting dat er een behoorlijk aantal politieke gevangenen onder wie prominente gevangenen zouden worden vrijgelaten. Dat is niet gebeurd. Meer een deel van die gevangenen had een criminele uh, veroordeling gehad. En het aantal politieke gevangenen onder hen was maar heel klein. Uh, de, tussen de 15 en de 30. En het was duidelijk te zien aan het gezicht van Suu Kyi tijdens de viering van de onafhankelijkheidsdag dat ze daar toch wel uh, ja, geïrriteerd over was. Maar het is niet in die mate dat ze, dat, dat ze zich dan zal terugtrekken uit het politieke proces. Ze heeft heel duidelijk besloten omdat voor alsnog in ieder geval een kans te geven. Maar kan haar partij dan wel het verschil maken uh, op termijn? De verkiezingen die er nu aan zitten te komen... en die gepland staan voor 1 april, dat zijn kleine verkiezingen. Want dat zijn tussentijdse verkiezingen en dat gaat om in totaal 48 zetels. Dat zijn zetels die voornamelijk zijn vrijgekomen... omdat kandidaten die vorig jaar aan de verkiezingen meededen... ...benoemd zijn op uh, functies in de regering. Dus dat is maar een heel klein deel van het parlement. En sowieso is het een parlement dat voor een belangrijk deel gedomineerd wordt... ...door de partij die door het leger is gesteund. En verder is ook 25 van de zetels sowieso voor het leger. Dus het is een kleine hap van de taart. Maar het is natuurlijk wel een belangrijke stap... ...dat in ieder geval een oppositiepartij die toch in belangrijke mate nog wel aanzien heeft in het land. En bezig is ook zijn reputatie weer te herstellen... na jaren van een slapend bestaan, dat ze meedoen. Dat is toch wel een, een belangrijke stap. Minka Nijhuis vanuit Rangoon. Gaan we weer even naar het uh, schaatsen in Boedapest. De winnares van de 500 meter in de baan. Hoe doet ze het, Sebastiaan? Uh, uh, ze, ze is binnen, uh, Carolina. Oh, binnen ja, het duurde wel even, hoor. 4 <laughs> minuten, 41 seconden en 89 honderdste En dat betekent dat uh, Nele Armee, de Belgische uh, skieleraarster... zeg ik dat goed, skatester, inline skater die uh, uh, terug is overgestapt weer naar het schaatsen... nadat ze een paar jaar met een rugblessure langs de kant stond... nog altijd de de tijd heeft. 4, 31, 99, 16 seconden. Langzamer dan het. 15 seconden moet ik zeggen. Langzamer dan het baanrecord van Renate Groenewold. Gaat het baanrecord eraan, Erben? Denk je? Of ik, blijft dat staan, die 4-16? Nou, ik denk wel dat het, dat het erom zal gaan, zal, gaan, zal gaan lopen zometeen. Uh, als je kijkt naar de eerste vier ritten. Ja, die dames die, die, die zitten ook niet voor niks in de eerste vier ritten. Dat, dat, dat, dat is niet, niet het niveau. 15 seconden zometeen sneller. Ik denk dat dat wel dat moet kunnen. En als je nu kijkt, Herke Buckel is nu uh, in de baan. En die begint met rondjes 31 en dat begint tenminste ergens op, op te lijken. Herke Buckel inderdaad. Uh, op de baan in haar rit tegen de Duitse Bente-Kraus... betekent dat we bezig zijn aan de vijfde rit. Hierna nog één rit en dan gaan we het ijs verzorgen. Bukkou dus onderweg, kilometertje, is erop zitten. Ze is 1,7 seconden op dat punt bijna sneller dan Nele Armee. De koolmonoxidevergiftiging vergiftiging waar gisteravond twee meisjes door zijn overleden... is veroorzaakt door de wind. Blijkt uit onderzoek van de politie in Huizen. Janine Elders is van de politie Gooi- en Vechtstreek. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bent u tot die conclusie gekomen? Uh, onze forensische opsporing, uh, die heeft samen met de forensische opsporing... dat zijn de technische regisseurs van Politie Utrecht... hebben zij een reconstructie gemaakt van, uh, van wat er nou gisteravond uh, zich had uh, kunnen afspelen. En zij zijn tot de conclusie gekomen dat de afvoer van de koolmonoxide... Die, uh, die loopt via de normale weg naar buiten, maar die is door de harde wind uh, afgesloten... En daardoor ontstaat dan een druk uh, en daardoor is de koolmonoxide naar binnen geslagen. Heel simpel gezegd, de wind heeft gewoon het giftige spul teruggeblazen. Uiteindelijk is het, een, is het inderdaad een natuurlijke factor die ervoor gezorgd heeft... dat uh, die koolmonoxide zich een weg heeft uh, uh, gevonden naar de badkamer. Uh, hoe, hoe kan dit? Ik bedoel, want de, de afvoer is toch altijd wel ingericht op gewoon ook een weersomstandigheden? Ja, de, de exacte inhoud die is bij mij niet bekend. Maar uh, u kunt ervan uitgaan dat er uh, zijn namelijk allerlei specialisten ook nog bij geweest. Uh, onder andere brandweer en dergelijke. En uh, ja, op basis van die reconstructie is er, uh, is er geen andere uh, conclusie te trekken... Dan, uh, dan dat dit echt een uh, noodlottig ongeval is geweest... en er geen uh, dysfunctioneren was bijvoorbeeld uh, aan de systemen. Ja, dit is wat je gewoon noemt ongelofelijke pech. Ja, absoluut. Het is, het is, het is heel erg triest. Ja, wat komt dit vaak voor op, op zo'n manier, weet u dat? Nee, dat is bij mij uh, niet bekend uh, als politie zijnde. Nee, zeker niet. Nee, goed. Nou ja, de conclusie staat vast, uh, waar, althans de oorzaak uh, staat nu vast... door dat uh, onderzoek wat u heeft verricht. Het is dus de wind en ongelofelijke pech uh, die men heeft gehad. Ik dank u wel, mevrouw Elders. Graag gedaan. Het is uh, bijna zes minuten voor half zes. De Nederlandse Bank heeft uh, pensioenfondsen iets meer lucht uh, gegeven... waardoor minder pensioenfondsen niet te zwaar hoeven te korten op de pensioenen. Toch zullen 125 pensioenfondsen in 2013 moeten korten op de pensioenen. Die 125 zijn samen goed voor bijna de helft van alle mensen... die bij een pensioenfonds zijn aangesloten. Economieverslaggever André Meinema vroeg minister Kant van Sociale Zaken... of hij zich zorgen maakt over de pensioenfondsen. Het gaat financieel en economisch al een jaar of vier slecht in de wereld, ook in Europa. En dat betekent dat het dus ook slecht gaat met de pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben problemen. En als de pensioenfondsen problemen hebben, dan hebben wij ook problemen met onze aanvullende pensioenen. Uh, het is dus zo dat de situatie op dit moment niet goed is. Er wordt niet geïndexeerd. Uh, dat betekent de jaarlijkse geldontwaarding krijg je niet gecompenseerd. En bovendien voor een deel van de pensioenfondsen geldt nu... dat er een, uh, een mogelijke korting zal zijn over bijna anderhalf jaar... namelijk op 1 april 2013. En wat betekent dat voor de gepensioneerden bijvoorbeeld voor hun pensioen? Nou, mensen die een aanvullend pensioen hebben... die hebben gemiddeld een aanvullend pensioen van 10.000 euro. En ze hebben ook gemiddeld een AOW-uitkering die even hoog is. De AOW-uitkering, daar gebeurt niks mee. Daar is geen korting, die wordt wel geïndexeerd. Het gaat alleen dus om het aanvullende pensioen. Daar is een korting op van gemiddeld 2,5 En dat betekent dus op het inkomen van die mensen kwart procent. Bruto. Netto betekent dat voor hen 3,25 procent minder inkomen. Maar het had nog erger gekund, maar de Nederlandse bank zegt... we gaan het iets verzachten de pijn door een lat te leggen... een plafond te maken van maximaal 7% korter. En aan de andere kant uh, een iets koelantere uh, rekenrente gebruiken... zodat die dekkingsgraad wat minder laag uitvalt dan gevreesd. En dan zegt de pensioenfederatie, nu zegt de werkgeversorganisatie VNO-NCW... aardig sympathiek gebaar, maar te weinig.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 Ja, je zou van alles kunnen doen, maar het komt er altijd op neer... dat je dan maatregelen vooruit schuift naar de toekomst. Maar nu zegt VNO-NCW bijvoorbeeld, ja, we hebben een pensioenakkoord gesloten. Het zit eraan te komen. Dat is over twee jaar al het geval. Uh, kom op, overbrug dat maar. Het pensioenakkoord moet nog verder uitgewerkt worden. Dat gebeurt op dit moment. En daar kunnen we dus op dit moment niet op wachten. We weten niet precies wat de nieuwe regels gaan worden. Maar het is wel zo dat wij in de loop van het uh, lopende jaar... gaan bespreken met, uh, met de pensioenfondsen... Als duidelijk wordt hoe die regels eruit gaan zien, op welke wijze we toch daar een rekening mee kunnen gaan houden aan het eind van het lopende jaar. Ik wil daar niet op vooruit lopen, maar aan het eind van het lopende jaar zullen we gaan kijken hoe de situatie er dan nou voor staat. Hoe is dan de situatie op de financiële markten? Hoe staat het met de rente? Hoe zien de nieuwe wettelijke regels eruit? En dan zullen we daar uiteindelijk rekening mee gaan houden om te bepalen of die korting per 1 april 2013 wel of niet door moet gaan. Maar nu worden mensen misschien weer op de kast gejaagd. Ze hebben zo weinig vertrouwen in de toekomst. Ze zijn al bang voor wat er op hen afkomt qua bezuinigingen, qua koopkracht, qua economische ontwikkelingen. En dan komt dit er ook nog een keer overheen. Mensen kunnen toch rekening mee houden dat we in Nederland het beste pensioenstelsel van de wereld hebben. En we hebben een probleem. Er zit onvoldoende geld in het pensioenfonds op dit moment. Maar er is toch nog steeds een dekking van 98%. En dat betekent, ja, we hebben nog steeds een heel stabiel pensioenstelsel. De aanvullende pensioenen zijn voor het overgrote deel gegarandeerd. We doen wat nodig is, maar dat is erop gericht om te zorgen dat de problemen die we nu hebben, dat die snel opgelost gaan worden en dat we in de toekomst aan de oudere en aan de jongere generaties het pensioen kunnen betalen waar ze recht op hebben. Met andere woorden, we moeten ook niet onnodig paniekeren gaan doen. Nee, we moeten niet doen alsof alles in elkaar uh, stort. Uh, de AOW, dat is de helft van het uh, pensioen van de gemiddelde Nederlander. daar gebeurt uh, niks mee. De aanvullende pensioenen, daar zijn problemen. Maar het, het hoofdbestanddeel van het aanvullende pensioen bestaat zo recht overeind als maar kan. Minister Kampers staat van Sociale Zaken tegen economieverslaggever André Meijndema. Het wordt tijd voor een kleine balans van zij die deelnemen. En waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen, want we zijn bijna toe aan de dweil. Erben en Sebas. We zijn bezig inderdaad aan de zesde rit van de twaalf. Na deze rit wordt er gedweld. Rokita tegen Skokova is deze zesde rit. In de wetenschap dat er een nieuwe snelste tijd is. Hege Bukku uit Noorwegen. 4.26.39. Daarmee gaat ze in klassement door Carolina Erbanova voorbij. De winnares van de 500 meter. En 4.26 Erben, dat is een tijd die kom je indoor in de B-groep bij World Cup ook wel tegen. Dus dat, nou ja, dat, dat gaat ermee door. Dat zijn in ieder geval normale tijden. Als je zo'n tijd ziet, 4.26, dan denk je... Hé, hey, we hebben het hier over een drie kilometer schaatsen. Ja. Uh, voor, de, voor de vrouwen wel, wel verstaan dan. Uh, wat andere tijden als 4.50. En dat zijn er geen tijden. Dat, dat, dat, dat heeft niks meer met schaars te maken. Maar 4.26 vind ik een redelijke tijd. Het is 10 seconden boven het, uh, het, uh, het baanrecord. Het zal zometeen nog wel een stukje harder gaan. Maar ik vond het herkenbokken wel, uh, wel een redelijke racereed. En uh, staat dus ook goed nu in dat algemeen klassement. Baanrecord staat op naam van Renate Groenewold. Uh, Bukku dus een redelijke racereed. En we zien nu in die zesde rit hebben dat Skokova Die aan de leiding gaat nog niet echt dichterbij komt. Hè? Nee inderdaad. Ze rijdt weer een rondje. 35 En dat is natuurlijk uh, niet echt heel, heel, heel snel. Maar wat me heel erg opvalt is dat bijna al die dames, ze beginnen toch wel redelijk snel... Maar het loopt heel erg hard op met die schermen. Ze zijn echt niet gewend om een redelijk vlakke race te rijden. Dat zag je ook bij Bukko, zag je ook. Die begon met een rondje 31, maar die eindigde ook met een rondje 38. Dus die, het zijn gewoon echt een slijtageslagen hier, hier, hier, hier op het ijs. En de Skokova die moet dadelijk nog een dikke ronde op deze 3 kilometer. 4,26, 39. Dat is dus de tijd die ze moet rijden om Bukko van de eerste plaats af te rijden.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 De politie zegt dat de afvoer van de gijzer in de badkamer niet werkte doordat de wind erop stond. Daardoor konden de verbrandingsgassen niet weg uit de badkamer. Twee meisjes van 11 en 12 hebben de vergiftiging niet overleefd. Een meisje van 10 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een F-16 van de luchtmacht heeft met infraroodcamera's het hoge water in kaart gebracht boven de provincie Groningen. Het waterschap onderzoekt de beelden nu. Vanochtend werden zo'n 800 mensen uit het dorp langs het Eemskanaal geëvacueerd, uit verschillende dorpen trouwens. Bij LTN Noord hebben zich al meer dan 100 veehouders gemeld die ontruimde collega's in het noorden willen helpen met stalruimte. De Europese Commissie heeft de Belgische regering informeel laten weten dat er voor maandag een nieuwe begroting moet zijn. Volgens de Europese Commissie moeten de Belgen nog eens 2 miljard euro extra bezuinigen. Volgens de Belgische premier Di blijft België met zijn begrotingstekort dit jaar onder de wettelijke grens van 3 procent. En voor mensen met een studieschuld is het steeds moeilijker om een hypotheek te krijgen. Hypotheekverstrekkers zijn door nieuwe regels steeds voorzichtiger en met een studieschuld kan dat problemen opleveren. Hoewel mensen met zo'n schuld niet bij de BKR zijn ingeschreven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Hubert. De wind is in het zuiden van Nederland al naar meer westelijke richtingen aan het draaien. En de komende uren gebeurt dat ook in het noorden van het land. En vanavond en vannacht gaat de bewolking toenemen en dan trekt er een gebied met regen over. En daarbij gaat de wind dan ook aantrekken, wordt matig boven land tot krachtig aan zee. En het koelt af naar een graad of vijf. En morgen trekt de regen weg om plaats te maken voor flinke buien. Langs de, kan, langs de kust is de kans op zon het grootst, maar zacht wordt het overal, namelijk zo'n 8 graden. En in de loop van de dag draait de wind wel weer wat meer naar noordwestelijke richting. En langs de kust staat er dan soms een harde wind. En zondag en ook de dagen erna verlopen wisselvallig met van tijd tot tijd buien en veel bewolking, maar het blijft wel zacht. Stel, er zijn twee fabrieken.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 ANEB-verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelofarensveen en Hoogmade, 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Het andere probleem zit ten noorden van Amsterdam op de A8 richting Zaandijk. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Koenplein en Zaandijk staat 6 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A10. Op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentenel 5 kilometer. En op de A10 Noord voor knooppunt Koenplein 4 kilometer. DNOS, het Radio 1-journaal Robert Meder, Bert van Sloten. En u bent in afwachting van een persconferentie in Groningen van Peter Reewinkel. Die is nog niet begonnen. Hij geeft zo dadelijk een update over de stand van zaken met het hoge water. Centraal vanmiddag het EKO-roundschaatsen Ladies Day vandaag. De 500 meter en de 3000 meter. We zitten in, uh, we zitten in een dweil. Dat is een rare zin, maar stap wat geduld. Er wordt gedweild in uh, Boedapest. Even uh, op een rijtje zetten wat er voor die dweil is gebeurd, Sebastiaan. Nou, Hege Bukku heeft die snelste tijd in handen gehouden. 4, 26, 39. Maar, ere wie er toekomt. komt... Julia Skokova uit Rusland deed het heel goed, want de rondetijden liepen helemaal niet zo heel erg hard op bij de Russen tweede tijd. Ze komt net 14 ongeveer afgerond tekort om Buckel van de eerste plaats te verdringen. En aangezien Skokova het ook goed deed op de 500 meter, Dan werd ze namelijk derde, kan dat misschien nog best wel eens een aardige outsider gaan worden voor wat betreft het algemeen klassement. Ze gaat naar de uh, dames die we in actie hebben gezien, de zes ritten die we in actie hebben gehad op de 3 kilometer, in ieder geval aan de leiding in het klassement Erben. Als we kijken naar het ijs, zes ritten gehad, is een beetje traditioneel wel. Schema, 12 ritten ja. dan op de helft dweilen. Maar het ijs lijkt zich goed te houden. Ja, dat valt mij ook heel erg op. Uh, het heeft ook te maken, denk ik, met, met de, de buitenlucht. Het is hier heel droog. Het is een mooie droge lucht. Dus het ijs slaat gewoon helemaal niet aan. We bedoelen met, met, met, met het ijs wat aanslaat dat er zo'n frosty laagje op komt, zo'n zo, zo zo dof laagje. Dat komt er eigenlijk helemaal niet op. Waardoor het ijs waarschijnlijk gewoon heel erg goed blijft glijden. Dus eigenlijk is een dwelpauze helemaal niet nodig. En ook geen nadeel, dus voor de dames die later nee. in de ritten zeg maar, rijdt. Het maakt de races wel gewoon eerlijker. Precies, uh, geen nadeel dus, bijvoorbeeld voor Sablikova, die straks in de laatste rit rijdt tegen Anouk van der Weijden. Daarvoor Linda de Vries tegen Jaart Daarvoor Graaf tegen Wust. En daarvoor Volkenburg tegen per de Nederlandse dames en de topfavorieten voor het klassement. Allemaal dus in de laatste vier ritten. Het hoge water beheerst het nieuws in Nederland. En als er lange tijd water tegen de dijken aanstaat, dan kan een dijk verzadigd raken. En om snel te zien hoe die dijken ervoor staan, dan bel je de luchtmacht. Kononel Peter Tanking is commandant van Vliegbasis Volkel. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanmiddag is er gevlogen boven de dijken, boven Nederland. Um, kunt u een beeld geven van hoe de dijken erbij staan? Nee, dat het hele beeld is nog heel moeilijk uh, uh, te geven. Wat we wel gedaan hebben is dat we volledig in kaart gebracht hebben uh, de, in noordoost nederland de dijken rond het uh, Eemskanaal en het uh, Windschoten Diep. En uh, er moeten intense analyse moeten plaatsvinden, maar daar zijn we nu mee bezig. En we, in de loop van de avond zullen we een detailinformatie bekendstellen uh, aan de veiligheidsregio Noord met uh, de resultaten van uh, de dijken. Ja, wat, hoe doet u dat? We doen dat met, vanuit een F-16 met een infraroodcamera en met een uh, tv-camera. We gaan beelden maken van uh, de situatie in, in de dijken en waardoor we in de dijken kunnen kijken met infrarood. Waarom doet u dat met een F-16? Omdat we met F-16 grote gebieden, evenals we doen in Afghanistan, grote gebieden in de kaart kunnen, kunnen brengen. Zodat we toch op een snelle manier uh, de hele situatie in kaart brengen en informatie kunnen verstrekken. Ja, want voor alle duidelijkheid, de apparatuur waarmee vanmiddag gevlogen is, is ook in Afghanistan gebruikt om bermbommen op te sporen. Is dat correct? We gebruiken de identieke methode om uh, bermbommen op te sporen als we vanmiddag gedaan hebben. En hoe, uh, hoe wordt het dan geanalyseerd en door wie? Eh, dat wordt door ons reconnaissance eh, team op eh, Vietbasis Voorkom geanalyseerd met computerbeelden. En eh, die maken een hele analyse en een rapportage van de toestand van de dijken. Door de beelden die ze, die ze zien. En ze eh, ja ze analyseren beeldje voor beeldje. Krijgt u eigenlijk wel vaker dit soort verzoeken? Uh, niet zo heel erg, uh, heel erg veel, maar uh, als er specialistische bezoeken zijn... dan krijgen wij die in, inderdaad en die voeren wij dan ook uit. Een aantal maanden geleden hebben we een vergelijkbaar uh, uh, onderzoek gedaan... en analyse gedaan van, uh, van de dijken en naar het naar water. Ja, want het zou op zich wel handig zijn om dat eigenlijk uh, van tijd tot tijd uh, te doen. Dan weten we gewoon hoe de zaak ervoor staat. Dat is alleen nodig natuurlijk als we in een kritische situatie zitten... want over het algemeen weten we dat de toestand van uh, onze, onze dijken gewoon in goede staat is. Uh. Ik kan me ook voorstellen dat u het ook gebruikt voor borstbranden bijvoorbeeld. Voor bosbranden is het heel erg moeilijk. We kunnen wel een gebied in, uh, in kaart brengen van waar het, uh, waar het brandt. Uh, maar ja, dat, dat zien we ook heel erg uh, goed van, uh, vanaf de grond. Echter als uh, we de steun uh, moeten gebruiken. Dan, uh, of als men de steun moet gebruiken dan doen we dat ook zeker. Goed, vanavond dus de, de feiten eerst aan het crisisteam. En als er iets te melden is, uh, goed of uh, positief nieuws of uh, anderswoordig nieuws, dan horen we dat vanzelf. Meneer Tankik, ik dank u wel voor het gesprek. Alsjeblieft en een uh, succes met het programma. Dank u, wel. Dank u wel. Bij de EK Allround is het vandaag de beurt aan uh, de vrouwen. Dat weet u zo langzamerhand wel. De mannen moeten nog een dagje wachten. Voor Sven Kramer is het een uh, terugkeer in de competitie. Na een jaar afwezigheid is hij natuurlijk weer gelijk een van de favorieten. Daar verschilt hij zich niet voor. Maar Kramer is de eerste om het enthousiasme toch te temperen. Dat komt voornamelijk door de 500 meter. Die is nog niet goed genoeg om een superklassement te rijden. Het wordt geen uh, 500 meter om de vlag uit te hangen natuurlijk. Ja, dat, dat laten we wel reëel zijn natuurlijk. En uh, ik ga ook, niet, uh, ga ook niet zomaar in één keer een mega uitschieter hebben. Ja, dat, dat, dat het kan wel goed gaan. Daar niet van. En ook wel misschien wel heel goed gaan ten opzichte van die anderen. Maar uh, het zal geen een voortreffelijke 500 meter worden. Jij moet je zelf vaak op, vaak op de rem trappen? De afgelopen, de afgelopen maanden ook? Uh, nou, nou, nou, niet eens fysiek gezien. Maar wel gewoon dat je... Dat je al snel vaak uh, mentaal te veel wil. En dat je, dat je eigenlijk uh, misschien in je hoofd eigenlijk wel weer verder bent dan dat je eigenlijk fysiek aan kan. Want ik hoor jou wel ook in je interviews nou, dingen zeggen van... Uh, rustig, uh, ik hoef niet te winnen. En ondertussen geef je ook antwoorden die eigenlijk zeggen van ik wil gewoon winnen. Ja, ik, ik start natuurlijk gewoon om het uiterst uit mezelf te halen. En uh, dat is dat, dat, dus om... In ieder geval nu op voorhand is het heel moeilijk om te zeggen. Voorheen ging je gewoon naar zo'n toernooi toe. Ik, ik moet zat een toernooi winnen, wat er ook gebeurt. Ja, en nu moet ik gewoon kijken. Ben, heb ik een goede 500 meter, loopt er 5, Ja, dan kun je er de laatste dag voor gaan. Maar dus, dat is natuurlijk een hele andere situatie dan andere jaren. Uh, je is natuurlijk ook aan Scobreff te denken toen je naar dit toernooi toe ging. Uh, maar ja, die valt alvast weg. Uh, wat vind je ervan? Ja, jammer. Ik had graag gehad dat hij erbij was geweest. Uh, dus natuurlijk maakt het voor het toernooi ook wel zo mooi. En uh, ja, is toch een, een, een titelkandidaat die, uh, die mist nu. En dan snap ik wel dat jij jezelf niet over de, over de toeren wil jagen. Uh, dat je de lat niet te hoog wil leggen. Aan de andere kant, hij valt weg. Wie zijn dan jouw concurrenten? Ook als je nou de schaatsweek bijvoorbeeld kijkt. Ja, weet je, de schaatsweek is natuurlijk wel een beetje vertekend geweest voor het allround. 1505 uh, is, uh, ja, is. is natuurlijk uiteindelijk een heel ander klassement dan met een vijf, 500 meter erbij en een 10 kilometer erbij. Maar goed. Ik, ik sta er ook helemaal niet slecht voor natuurlijk. Maar wel heel, and, heel, wel heel anders dan andere jaren natuurlijk. Nou is het wel zo dat Jan, Jan Blokhuis bijvoorbeeld. Nou ja, die heb je op sleeptouw genomen. Dat was weer de oude wet. Ja, ik reed, wel, ik reed inderdaad wel een hele goede vijf kilometer. En, uh, maar goed, uh, uh, ik denk nog steeds dat, dat als je gewoon een heel simpel gezegd gewoon een lijstje maakt met, met, met de vier afstanden. Dat uh, ja, Bukkel wel zwaar uh, bovenaan staat. Is dat jouw favoriet? Ja, ja. Ja, wel, maar ja, dat denk ik wel, ja. we nou, hebben het over die 500 gehad. Uh, aan de andere kant, de 10. Is dat iets wat je vreest? Nee, nee. Ik heb uh, begin van het jaar een hele, best wel een hele goede 10 gereden op enkele afstanden. Uh, de 10 de, de daarna, ja, die in de World Cup in Herenveen, die ging, ja, reek eigenlijk net even boven mijn pet. En uh, had ik gewoon door kunnen trekken, had ik misschien nog een acceptabele tijd gereden, maar heb ik niet gedaan. En uh, ik heb absoluut geen angst voor die 10. Uh, over die buitenbanen, over het feit dat het een buitenbaan is, uh, is al, ook al veel gezegd. Wat, wat vind jij daar zelf van? Ah, ik vind het helemaal niet erg. Weet je, ik denk dat het juist goed is dat we uh, één keer in zoveel tijd een toernooi op een buitenbaan hebben. En uh, laten we vooral met z'n allen niet uh, vergeten waaruit die sport vandaan komt. En dat het uiteindelijk gewoon een wintersport is die uh, van oorsprong eigenlijk altijd buiten was. En tuurlijk hebben we het heel goed voor elkaar met alle, met alle indoorbanen en uh, supersnelle tijden. Maar uh, ja, weet je, het komt zoals het komt. En uh, één keer in zoveel tijd denk ik helemaal niet dat het erg is om te doen. Sven Kramer was dat tegen Steven Dalenboud. LTO is in het noorden van het land dringend op zoek naar stalruimte. Reden is de evacuatie van Runderen en Geiten bij het Groningse Woltersum. Al 800 mensen zijn daar geëvacueerd vanwege de Zwakke Dijk bij het Eemskanaal. We praten nu met Simeon Schenk, de voorzitter van LTO Noord. Meneer Schenk, hoeveel veehouders hebben zich ondertussen bij u gemeld? Nou, in die hoge stand in de loop van de middag was 120 uh, veehouders... die. Hun uh, stalruimte hebben aangeboden uh, voor opvang van dieren. Ja. En om hoeveel dieren gaat het eigenlijk, waar plek voor nodig is? Uh, nou ja, zeg maar, dat was ook wel een verandering onderhevig, zeg ik dan nou maar. Maar het blijkt op dit moment om 4000 runderen te gaan en een aantal schapen. Een uh, aantal schapen is niet bekend, uh, maar die zijn wel in beeld hoor. Een aantal bedrijven daarvan zijn uh, wel in beeld. Het gaat om 4000 uh, dieren. Uh, en dan gaat het natuurlijk dus niet alleen om de vraag of ze daar een plek op voor weten vinden dat ze in een stal kunnen staan... ...maar dat ze uiteraard ook van vanavond tot morgenochtend gemolken kunnen worden. Dus dat is een hele operatie die heel veel impact heeft. Is het qua stalruimte dus nu opgelost? Nou, dat kan ik niet helemaal inschatten, omdat met name dat laatste punt wat ik zei... ...van kunnen die koeien dan ook allemaal gemolken worden, uh, wel een belangrijk punt is. Dus wij roepen nog steeds veehouders op om zich te melden... Uh, als zij stalruimte bespuren. Ik ben overigens wel buitengewoon positief verrast door de solidariteit in onze sector. dat al 120 mensen zich gemeld hebben. Want dat lijkt me een groot probleem. Ik bedoel, uh, je eigen koeienmelk is uh, tot daar naartoe. maar het luistert nogal nauw. en dan heb ik het nog niet eens over de hygiënische omstandigheden. Nee, nou ja, zeg maar. Dus, dus zeg maar niet al die 120 locaties zullen geschikt zijn. om op een goede manier die dieren te kunnen melken. Dat, zijn, dat is een kleiner aantal, dat ken ik niet precies. Uh, dus dat is inderdaad, uh, want het zijn toch bedrijven die dan uh, zelfs op dit moment niet benut worden, of niet geheel benut worden. Uh, een hele operatie om daar morgenochtend of vanavond al adequaat uh, te kunnen melken. Dus dat is, dat is inderdaad een hele opdracht. Uh, de mensen die dat werk op dit moment aan het doen zijn, aan het voorbereiden zijn, aan het coördineren zijn, zijn wel erg optimistisch en positief over de kans dat dat allemaal gaat lukken. Er komen ook heel veel emoties vrij, uh, heb ik eerder ook op Radio 1 gehoord bij een groot aantal boeren, die aanvankelijk ook niet wilden vertrekken. Aanmerkt u dat ook? En in, in wat voor vorm kunt u daar rekening mee houden? Ja, nou ja, zeg maar, het is nu wel zo dat, ze, dat het verplichting is dat ze uh, dus, uh, een bedrijf moeten verlaten. Dus dat helpt natuurlijk wel in het proces. Onze mensen, die bezig zijn met de boeren in dat gebied, constateren dat boeren nuchter reageren en op dit moment goed meewerken. Het zal best wel incidenteel iemand zijn die daar moeite mee heeft. Maar we proberen ze toch te overtuigen van het feit dat het verstandig is om mee te werken. Op dit moment leidt het er niet toe dat dat grote problemen oplevert. Ja, maar we hebben het natuurlijk ook gewoon over een bedrijf. En op het moment dat jouw uh, dieren uh, op transport worden gesteld... ze bijvoorbeeld minder melk gaan geven, want door alle stress kan ik me dat ook wel voorstellen... Ja. daalt uiteindelijk ja. ook gewoon uh, simpelweg de, de prijs. Ja, zeker. Dus zeg uh, maar, het heeft, het heeft grote consequenties voor de bedrijven van boeren die het treft. Uh, dat, daar zijn ook kosten mee gemoeid. En die discussie wordt nu ook volop gevoerd. Ja, wie moet het betalen? Uh, nou ja, dat zal dus de vervolgvraag zijn. We hebben wat ervaring om te in het verleden in het riviergebied... dat daar een, uh, een vergoeding tegenover stond. In eerste instantie spreekt over de kosten van de verplaatsing zelf... Uh, uh, met de daarbij gepaardgaande kosten. En vervolgens uh, de bedrijfsschade. Dus zeg maar, daar, daar zijn we mee in overleg. Met wie? Uh, uh, met uh, met, uh, met uh, daarbij betrokken uh, overheden, waterschappen, gemeentes en, uh, en overheden. Uh, yeah, Tot to, uh, to slot nog even, hoe, uh, hoe moeilijk is de klus? Het is, uh, het is uh, zeg maar uh, doordat zoveel mensen uh, spontaan zich gemeld hebben... Uh, dat er plaats is voor opvang, dat maakt het wat gemakkelijker. Het feit op zich dat je voor iedereen een passende oplossing moet kiezen... maakt het weer heel moeilijk. Het vraagt heel veel van inzet van mensen, zowel van onze organisatie... Als van de betrokken overheden. om het goed en adequaat te kunnen doen. Maar het is een mega klus. Sterkte erbij, meneer Fink. Graag, ja, dat, gaan we, dat hebben we zeker niet. de komende dagen, dank u wel. Wat gaan we straks doen? We proberen die persconferentie te volgen. in Groningen over het Hoge Water. Maar het is nog steeds uh, niet begonnen. Uh, hoewel, misschien op het punt van beginnen. In ieder geval, we houden je op de hoogte. De verkeersinformatie, nog steeds Wijnald Swaan. Ja, dus geen normale avondspits door de vakantieperiode, maar toch zijn er wel een paar aanrijdingen geweest die voor veel op zorgen. Vooral op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat 6 kilometer bij hoogmade. Twee rijstroken zijn dicht. En ten noorden van Amsterdam op de A8 richting Zaandijk. Een aanrijding bij Zaandijk levert behoorlijk wat file op vanaf Knoopend Koenplein. Klopt daar dan ook vast op de A10 West en op de A10 Noord voor Knoopend Koemplein 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Robert Meder en Bert van Sloten. De evacuaties in Groningen zijn het gevolg van een extreme situatie, maar waar weinig tegen te doen is. Tot die conclusie komt staatssecretaris Job Atsma... op inspectie in het noorden. Matthijs van de Wiel sprak hem bij de spuissluizen van Lauwersoog. Nou, dit is de meest ja. up-to-date kaart van het gebied. Ja. De kaart van het gebied ligt uitgevouwen op de motorkap van de dienstauto. Ik Begreep dat het water daar nu ook iets aan het zakken was. Het water van het Deemskanaal is iets aan het zakken. De staatssecretaris krijgt uitleg over de situatie. Volgend programmapunt. Even binnenkijken in het gebouw van de Spuissluizen. Grote betonnen torens met daarin de kabels en de draaiwielen... waarmee de zware sluisdeuren omhoog zijn getakeld. En als je naar beneden kijkt, dan zie je het water naar buiten kolken. Dat is een mooi gezicht, meneer Altsma. Het water uiteindelijk weer de zee in stroomt. Ja, ik denk dat het ook voor heel veel mensen ook een gevoel van opluchting geeft omdat er nu even kort kan worden gespuit. Dat betekent dat er in een hele korte periode heel veel water uit het Lauwersmeer naar de Waddenzee wordt ge geduwd. En uh, ja, het effect daarvan is dat je een grote waterstandverlaging en een kort tijdsbestek in het Lauwersmeergebied kunt realiseren. Schrikt u er niet van dat met een paar dagen regen en een paar dagen wind uit de verkeerde hoek er zoiets kan gebeuren? Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker. We weten dat uh, extremen in het weer ook steeds vaker en frequenter uh, voorkomen. Vorig jaar, precies een jaar geleden, hadden we hoog water in uh, Zuid-Nederland. Extreem hoog water. Daarna hadden we een periode van uh, een hele lange droogte. Ook met risico's voor onze dijken. Nou, de lange periode van, van uh, regen zorgt er ook voor dat er weer risico's zijn voor onze dijken. En dat doet altijd schrikken. En dat betekent dus dat je uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, alert moet zijn... Ja, Daar hebben we gelukkig waterschappen voor die dat in de gaten houden. Ja, zijn die waterschappen wel op toeberekend als dit zo snel kan gebeuren na een paar dagen regen al? Ja, dat, kijk het weer, we gaan niet over het weer. We uh, hebben misschien... wel over de dijken, ja, of ze en, goed genoeg zijn. Ja, en de dijken in Nederland is gelukkig nog altijd de best beveiligde delta van, uh, van de wereld. Uh, die mensen die hun huis uit moeten, die denken daar misschien wel anders over. Ja, die echte extreme situatie omdat een dijk doordrenkt is en daardoor op springen staat. Dat moet je niet te vaak hebben. En daar kun je helaas heel weinig aan doen. Behalve dan dat je dat tijdig moet waarnemen, zodat je ook maatregelen kunt treffen. Nou, als hij dan ziet dat de maatregelen die men nu in Groningen heeft genomen, dat hij. Die vooralsnog ook zolaarslijken te hebben, dan kun je alleen maar blij zijn... dat men dat dus ook snel heeft uh, onderkend. Tegelijkertijd zeggen die bewoners, dat wisten we al jaren, dat die dijk niet goed was. En er is niks mee gedaan? Ja, dat is vooral een verantwoordelijkheid van de provincie en de waterschappen. Doen die hun werk dan wel goed genoeg? Die doen natuurlijk hun werk goed. Die doen, die doen het altijd goed. Dat zet u niet tot... aan het denken dat bewoners zeggen... al 15 jaar weten we dat die dijk niet goed is en nu gebeurt er dit. Ja, en ik denk dat uh, na deze natte periode het ook absoluut zaak is... om dat soort signalen dan op een rij te zetten... En het is natuurlijk raar dat als de signalen nu komen dat we ze niet eerder hebben gekregen. Of dat de provincie die niet eerder heeft gekregen of heeft gegeven. dat laat dan, dan ook de les zijn van deze extreme weersituatie. Dat je vooral altijd alert blijft en ook altijd zorgt dat de zaak op orde is. Zowel de grote dijken langs de kust als de dijken binnen Dijks. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. NRC Handelsblad leek vandaag een primeur te hebben. Jack de Vries werpt zich op als kandidaat... om de nieuwe leider van het CDA te worden, schrijft de krant. Het staat er zwart op wit. De Vries, dubbel de punt. Ik zou een optie kunnen zijn. Er leek zich dus eindelijk iemand officieel te hebben opgeworpen... als leider van het CDA. De partij zit al twintig maanden zonder. Maar op Twitter schrijft Jack de Vries zelf... net NRC gebeld over onterecht bericht... Ik heb lijsttrekkersverkiezingen een optie voor het CDA genoemd. En zeker mezelf niet als kandidaat. En trouwe luisteraars van Radio 1 hadden het hem al horen zeggen. Eergisteren, namelijk, in Met het Oog op Morgen. Uh, misschien in de toekomst wel weer eens wat doen in de, in de politiek. Maar ik, ik, ik hoor niet op het lijstje thuis van de, van de mensen... meteen voor de lijstje kiezen. Op de site van NRC is het bericht inmiddels aangepast... met de tweets van Jack de Vries erbij. Ook deze tweet is op de site te lezen. Verre reactie van NRC. Ze gaan het bericht aanpassen. Nu nog hopen dat andere media dat meekrijgen. Want aan werken kom ik niet meer toe jo. Op de site van Omroep Gelderland gaat het over de storing... bij de parkeerautomaten, waardoor parkeren in het centrum gratis is. De gemeente Nijmegen is bang voor grote problemen op zaterdag... en de koopzondag als bezoekers een gratis plekje zoeken. Omroep Gelderland heeft het zelfs over Zwarte Zaterdag. De gemeente deed een oproep in de media om morgen, als het even kan... niet te parkeren in het centrum. Waardoor nu nog meer mensen weten dat je daar gratis je auto kunt neerzetten. Bericht op de site van Omroep Gelderland... is op Twitter al tientallen keren doorgestuurd. Op de voorpagina van het parool staat een grote plattegrond... van het centrum van Amsterdam. Er staan allerlei rondjes op met de letter T erin. Het zijn de 24 lucratiefste taxi stand plaatsen. Vanaf volgend jaar zijn die alleen nog toegankelijk voor taxichauffeurs die door de gemeente zijn goedgekeurd. Volgens de krant is het een gevoelige klap voor de kakkerlakken die de taximarkt al jaren in hun greep houden. En RTV Oost die heeft het over um, het Nationaal Songfestival. Uh, muziekproducenten in Overijssel zijn namelijk boos over de manier waarop John de Mol de deelnemers heeft geselecteerd. Hij opende vorig jaar een grote koffer waarin iedereen zijn creatieve inbreng kon deponeren. Volgens de Overijsselse producenten zijn er liedjes en artiesten, uit, artiesten uitgekozen die in eerste instantie helemaal niet in die koffer zaten. We hebben dus voor niets geld in een songfestival liedje gestoken, zegt Edwin van Hoevelaak. Die nummers produceerden voor bijvoorbeeld Nick en Simon, Jeroen van der Boom, Imka Marina en Maribel. Het bedrijf van de Mol geeft toe dat er ook actief artiesten zijn benaderd om mee te doen, maar de selectie zou wel eerlijk zijn verlopen. Omroep Friesland maakt extra nieuwsuitzendingen in verband met het hoge water. De omroep staat gisteravond dan ook bovenop het... Nieuws. O, jongen, dit is een extra nieuwsbulletin in verband met hege wetter. Op het eiland de But bij Grauw is een dik trog Brutsen... over een lengte van 200 meter. En dan voor de rest van Nederland. Op het eiland de But bij Grauw is gisteravond dus een dijk doorgebroken... over een lengte van 200 meter. Vanmiddag stelde een verslaggever die ene belangrijke vraag aan een deskundige. Een situatie zoals in Grainsland... dat een volle gruttergebied echt ontrompen krijgen wij je net meer? Ik schat die kans, die kans schat ik klein. Er hoeft uh, waarschijnlijk dus niet op grote schaal te worden ontruimd in Friesland. Goed, dank je. <laughs> het is tijd voor de ontknoping. De ontknoping op de drie kilometer, Erben en Sebas. We gaan uh, de komende rit inderdaad kijken naar de favorieten. Maar die zitten eigenlijk in de laatste vier ritten. We zijn nu bezig met de eerste rit, naar nou, de wel rit zeven in totaal. Natalia Tsjerwonka neemt het op dit moment op tegen Isabel Ost... Dames komen uit Polen en Duitsland en rijden wel de snelste tussentijden tot nu toe. wonka is sneller qua tussentijd en qua hondentijd dan Hege Bukou in deze fase van de wedstrijd was, dat is dus al na 1800 meter. En heeft al een voorsprong opgebouwd van bijna 3,5 seconden hierna. Gaan we kijken naar Lobisheva tegen Wozniak. Dat is dus een rit Rusland-Polen. En dan gaat het los met Valkenburg tegen Perstijn, Met Graaf tegen Wust, Met Linda de Vries tegen Toen En in de laatste rit Sablikova, de verliezer eigenlijk van de vijf. 500 meter tegen Anouk van der Weide. Daar moet de tijden gaan goedmaken. Tsjervonka ondertussen 2200 meter onderweg. En met 3.0703 heeft ze ruim 4 seconden voorsprong ten opzichte van Hegebukku. En lijkt Tsjervonka dus op weg naar de snelste tijd. Gaan wij het weer even hebben over het hoge water. Want bewoners van enkele dorpen langs het Eemskanaal... die kunnen nog niet terug naar huis. En ook ongeveer 2000 melkkoeien worden uh, ergens anders ondergebracht. Toch is het waterpeil in de provincie Groningen weer wat aan het zakken. Op het stadhuis in Groningen is burgemeester Rewinkels hier juist begonnen met een persconferentie. Daar is ook verslaggever Matthijs van der Wiel. Um, heeft Reewinkel nog iets gezegd over die F-16 en die infraroodcamera? Waar we net in de eerder in de uitzending ja, de beelden daarvan iets over hebben gezegd. Worden nog, uh, ja. Die beelden daarvan die worden nog uh, geanalyseerd. Hij heeft daar nog geen uh, conclusies uit kunnen trekken. Dat uh, gebeurt morgenochtend uh, pas. Om te zien uh, wat uh, dat uh, voor een beeld vertoont van de verzadiging van die dijken. Wat heeft hij tot nu toe wel weten te melden het belangrijkste nieuws is dat de bewoners voorlopig niet naar huis kunnen gaan. Vanavond in ieder geval niet. Er wordt overnachtingsplekken gezocht. Hij hoopt dat morgenavond de bewoners naar huis kunnen. Maar de situatie van de dijk daar die is nog steeds zorgelijk, zoals hij zegt. Er is wel water gespuit. Er is flink wat water gespuit vanmiddag, meer dan de verwachting. Maar tussen de spuitperiode, als het weer hoog water is en het water de provincie niet uit kan... dan stijgt dat water in dat kanaal weer. En dat is juist weer slecht voor de dijk, want ontstaat er ook dan ontstaat er ook waterbeweging... Binnen in die dijk. En dat is allemaal toch uh, niet zo best. Vandaar dat uh, vanavond de bewoners nog niet naar huis kunnen... behalve dan die veertig mensen die zijn blijven zitten. Want dat is het aantal. Veertig inwoners hebben geweigerd om een uh, boerderij of een huis te verlaten. Die zijn er nog steeds. De burgemeester zei, ze zijn daar op eigen risico. Mocht de dijk op een gegeven moment het uh, gaan begeven... dan zullen wij sirenes laten horen. Dan moeten zij maar naar boven, naar zolder. Maar wij kunnen uh, verder niks voor ze garanderen. Het is hun keuze. En dan wat betreft het vee, dat is ook nog lang niet helemaal geëvacueerd. Het gaat in totaal over zo'n 3500 tot 4000 runderen. Plus nog ook nog schapen en eenden en nog wat ander vee. Waarom stijgt het water nou in dat kanaal weer? Dat snap ik niet helemaal, Matthijs. Nou ja, dat water, ik, ik, ik ben ook geen waterbouwkundige. Maar zoals ik het begrepen heb, is, uh, uh, zakt het, uh, komt het vanuit andere plekken in de provincie... stroomt het daar naartoe. En uh, op het moment dat je die spuissluizen openzet... dan kun je een boel weer kwijtraken. Maar ja, het zoekt altijd het laagste punt. En daardoor stijgt het weer in het kanaal, voor zover ik dat begrepen heb. Nou, laten we even een klein stukje nog meeluisteren totdat het zes uur is. ...in de buurt gebracht van de boerderijen... waar de situatie dan ook meteen nijpend zal zijn... Um, maar uh, we, we, we, dat, dat middel van de uiterste handhaving, daar kiezen we niet voor. Nou, Dat is een en beetje we, wat Matthijs eigenlijk net uh, ook al zei. Het middel van de uiterste handhaving, daar kiezen ze 30. niet voor. Goed, straks na zes uur, wat gaan we dan verder doen? Gaan we natuurlijk weer naar Budapest, naar het Europees kampioenschap Allround. Ontknoping op de drie kilometer. Maar we hebben ook nog nieuws over de pensioenen. Blijf erbij, hier op Radio 1.